De gestolen magneet. Op een dag vertelde de meester van Willem over magneet. Hij vertelde hoe je met een magneet andere magneten en metalen dingen kon oprapen. En dat die metalen dingen dan zelf ook magneten werden. Willem vond het prachtig en hij wilde graag meer over magneten weten... Hij ging naar de bibliotheek en leende een boek over magneten. Hij las het boek en keek naar de plaatjes. Maar een boek over magneten was natuurlijk niet zo leuk als een echte magneet. Ik wil graag een magneet hebben, zei Willem tegen zijn moeder. Misschien met kerstmis, zei ze. Maar zo lang wilde Willem niet wachten. De volgende dag, toen niemand keek, pakte hij een magneet van de tafel van de meester. Even was hij bang dat de meester of een van de kinderen het toch hadden gezien. Maar er was niemand die iets zei. Willem stopte de magneet in zijn broekzak en liep na de les gouden klas uit. Hij stak het schoolplein over en liep naar het park. Fluitend liep hij door het park en ging in het gras zitten. De kromme spijker in het gras zag hij niet, want die lag precies onder de magneet in zijn broekzak. En toen Willem opstond, bleef de spijker aan de magneet hangen. Die deed zijn werk zelfs door de stof van de broek heen. Willem had er niets van gemerkt, maar het lege blikje pijptabak zag hij wel. Want dat sprong zomaar uit de vuilnisbak die in het park stond en bleef aan de spijker hangen. Willem schaamde zich. Misschien dachten de mensen wel dat hij stiekem rookte. Hij trok aan het blikje, maar kreeg het niet los. En het blikje was nu ook magnetisch geworden. Toen Willem weg wilde lopen, kwam de vuilnisbak opeens achter hem aanrollen. Willem probeerde weg te komen, maar de vuilnisbak was sneller. ...en zette zich vast tegen het tabaksblikje dat aan de spijker vastzat, ...die weer door de magneet werd vastgehouden. Willem zette de kraag van zijn jasje op... ...en hoopte maar dat niemand hem zou herkennen. Hij liep langs de melkwagen. De melkwagen schoot de stoep op... ...botste tegen Willem op en... ...bleef vastzitten aan de vuilnisbak. De melkboer was uit de melkwagen gevallen... Hij krabbelde overeind en schudde woedend met zijn vuist. Willem werd bang en begon te hollen. Maar dat was niet zo gemakkelijk met de spijker, het blikje, de vuilnisbak en de melkwagen achter zich aan. En het werd nog lastiger toen er een autobus aan de melkwagen vast kwam te zitten. Willem liep de spoordijk op. De trein reed van de rails en zat opeens vast aan de bus die vast zat aan de melkwagen, die weer vast zat aan de vuilnisbak, die weer vast zat aan het blikje, dat vast zat aan de spijker. Op hetzelfde ogenblik voelde een ruimtevaarder dat zijn ruimteschip door een magnetische kracht naar de aarde werd getrokken. Willem liep verder. Hij had zijn jasje over zijn hoofd getrokken en hij hoopte maar dat hij niemand tegen zou komen die hem kende. En achter hem aan kwamen de spijker en het blikje en de vuilnisbak en de melkwagen en de bus en de trein. En ja hoor, even later zat het ruimteschip vast aan de trein. Toen Willem bij het tuinhek van zijn huis aankwam, scheurde zijn broekzak open. Maar de magneet uit zijn broekzak bleef vastzitten aan de spijker, de spijker aan het tabaksblikje, het blikje aan de vuilnisbak, de vuilnisbak aan de melkwagen, de melkwagen aan de bus, de bus aan de trein en de trein aan het ruimteschip. Maar het zat allemaal niet meer aan Willem vast. De mensen keken verbaasd naar die vreemde verzameling voorwerpen in de straat. Een van hen belde de vuilnisophaaldienst die alles nog dezelfde middag kwam wegslepen. Willem kreeg een standje van zijn moeder omdat zijn broek was gescheurd. En Willem wist nu heel zeker dat hij nooit meer iets van een ander zou wegnemen.